Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Bij een bevrijdingsactie van het Nederlandse marinefragat Tromp zijn twee Somalische piraten gedood. Zestien andere piraten worden vastgehouden. De Tromp kwam zaterdagochtend voor de Somalische kust in actie om een Iraans visserschip te bevrijden. Volgens defensie opende de piraten het vuur op de Tromp en werd er teruggeschoten. Aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden. Het gekaapte Iraanse schip werd door marinemensen bevrijd.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 De Servische tenner Novak Djokovic heeft de Miami Open gewonnen. Hij versloeg in de finale de nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal. Djokovic won na 3,5 uur met 2-1 in sets. Djokovic is de nummer 2 van de wereld. Hij is al 26 wedstrijden ongeslagen. Het weer, opklaringen en weinig wind. Overdag toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 tot 15 graden.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 What of all the stupid things I'd say? Tens tes nuits, un jour nouveau se ligt. Aan nul autre pareil, et tu sais, depuis, tout le monde des You're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, maybe.